Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal Grieken dat zondag nee stemt bij het referendum lijkt kleiner te worden. Een Griekse krant komt er bij een opiliepeiling op, op 46 procent. Eerder was het 57 procent. Het referendum gaat over een akkoord met de schuldeisers van Griekenland. De nieuwste peiling is gehouden na het sluiten van de Griekse banken. 30% zegt ja, 13% weet het niet. Premier Tsipras lijkt zijn politieke lot aan het referendum te verbinden. Hij adviseert de Grieken tegen te stemmen. Als het ja-kamp wint, stapt hij waarschijnlijk op. Interim Topman van de IJssel van Holland Casino stapt op. Hij blijkt privéuitgaven te hebben gedaan met de creditcard van het bedrijf. En hij is te laat geweest met terugbetalen. Dat is tegen de regels, zegt het staatsgokbedrijf. De interim Topman beaamt dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld. Hij vertrekt per 1 augustus. Omdat hij een interim functie had, heeft hij geen recht op een ontslagvergoeding. In de eerste helft van dit jaar hebben zeker 135.000 bootvluchtelingen Europa weten te bereiken. Dat meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het is een stijging van 80% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea. En ze komen vooral terecht in Griekenland en Italië. Ongeboren kinderen moeten beter worden beschermd tegen hun rokende en drinkende moeder. De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming vindt dat zulke moeders desnoods verplicht moeten afkikken. Elk jaar worden er honderden baby's geboren die verslaafd zijn aan alcohol, drugs of medicijnen. De Raad vindt dat zwangere vrouwen al vroeg moeten worden gewezen op hun schadelijke gedrag. Dat kan door betere voorlichting. In het uiterste geval kan een pasgeboren kind uit huis worden geplaatst, zegt de Raad. Het weer zonnig en warm. Het wordt 27 graden op de Wadden tot 30 en plaatselijk 33 graden land in maart. De komende dagen kan de temperatuur zelfs boven de 35 graden komen. Dit was het NL. DfM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A28 richting Utrecht staat na een ongeluk tussen Afrit Maarn en Afrit Den Dolder vijf kilometer. Bij de Afrit Den Dolder is één rijstok dicht. Het verkeer op de A1 vanuit Apeldoorn met bestemming Utrecht kan beter bij omrijden via Barneveld-Ede over de A30 en de A12. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble they bring. And eye for an eye, a spy for spy. Rubber bands expand in a frustrating sigh. Tell me that she's not dreaming. She's got a nick in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine, but complete control I don't take too kind. Christina. Apple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 Shanna for Molly Come back Yes, with me Baga Sensei And we can be together for eternity ook op internet www.zfmzandvoort.nl. Mmm. Mmm. Oh, oh. mm, mmm. Mm, mm. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frances, op de boehoogere raken en ik weet niet wat. Ik zet mijn Ik zet mijn mijn zin. Ik zet mijn zin. Ik zet mijn zin. Ik overlegen lachen kan niet geloven dat het echt was zij de mijne zijn ze leken een mix van dout Cecilia en Anouk oh, oh. er gebeurde iets met mij toen zij zei je suis Nederlandais oh je parlais een beetje Franse en ik zei En dan nog een woordje voor ons Je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 Ik heb het gedaan, ik heb het gedaan. sorriso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 Col che fatto è fatto io però chiedo, regalami un sorriso, io ti porgo una, su questa amicizia nuova pace sì, perché son come sono e chiedo uh. Tussen no het te laatst tekst te te te te Ik ga ervan uit het niet kan Ik Well No tiene la culpa, caballo de la vana, porque muy despreciado, por eso no te perdonó llorar, ese llega así esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del pasado, ven me rey, ven Yo la prefiero vivir así Cuando le Cuando le Porque mi vida yo la vivir no en Soy yo. No te puedo abandonar. ¿Será posible? She's got me high and it's so beautiful. Yeah, yeah. I'm with this deep, eternal universe. Yeah